Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Zelensky heeft nog eens gezegd dat Oekraïne geen bezet gebied zal afstaan aan Rusland. Hij kwam met de verklaring na de aankondiging dat de presidenten Trump en Poetin elkaar vrijdag ontmoeten in Alaska. Daar gaan ze praten over de beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Volgens Zelensky is een vreedzame oplossing niet mogelijk zonder Oekraïne erbij te betrekken.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 van uh, New Orleans. Wie zingt het ook weer? Dit is House of the Rising Sun van The Animals. Ah, ja, ik, dat stukje van dat House of New Orleans... dat blijft altijd in mijn, uh, in mijn hoofd hangen. Misschien omdat ik die stad uh, ooit bezocht heb. Um, en die heel veel indruk op mij gemaakt heeft. Maar we gaan verder naar het volgende onderwerp. Uh, en dat gaat over de bewoners van Nieuw Unicum... die uh, een voorproefje hebben gehad op de, op de kartbaan uh, op de boulevard. Ja, dus tegenover mijn huis. Dus is echt leuk om te zien. Het is heel leuk. Ik ben toevallig ja. langsgelopen toen ze daar waren. En ja. Uh, ja, ik dacht, de kartbaan is nog niet klaar. Maar voor hun, uh, zij mochten wel al, ik mocht nog niet. Dus uh, <lacht> ik ben heel benieuwd naar het interview... wat Carina uh, met hun heeft gehad. Ja.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 En uh, toen uh, had ik gezegd van... joh, kunnen we nou eens niet iets doen voor een zorginstelling... of voor mensen die het niet zo breed hebben. Uh, want ik sta hier natuurlijk een maand... en ik word hier best wel goed gefaciliteerd door de gemeente Zandvoort. En dan vind ik het toch van mezelf uit netjes om iets terug te doen. Dus ik kwam zelf met dat idee... dat is toen eigenlijk heel snel in elkaar gespijkerd. En ja, het Nieuw Unicum is daaruit gekomen. En dat is gewoon heel goed bevallen. Dus heb ik tegen de mensen van het Nieuw Unicum gezegd... zolang dat ik hier mag komen...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 Nee, ik ga niet een rondje. Dat trekken mijn. Uh, dat. Nee, ik ga niet oh, een rondje. Nee. Nee, nee, maar het hoeft ook niet, hè? Nee, dat nee. is Niet leuk. De mensen helpen. Ja, mensen uh, kijken hier ook echt naar ja. uit. Ze gaan ook weer hier met een, echt een glimlach naar huis. Ja, absoluut. Dus je hebt echt een hele mooie dag uh, kunnen ja. aanbieden. Ja. Dus heel goed dat jullie daarvoor open staan, hè? Ja. En um, Rob. Ja. Jij staat hiernaast. Uh, wat is jouw functie hier?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 Ja, dat moet ook, anders lig je zo in de zee, hè, als je zo hard gaat. En dat is ook een stuk ander, uh, anders dan op de uh, PlayStation. Ja, maar je hebt dus geoefend op de PlayStation. Tuurlijk. <laughs> oh, Allemaal echt. echt. Dit is wat leuk, man. Ja. is ben echt. Dit is leuker. Leuker. ja. Voel je een beetje, Max, verstappen? Nee. <laughs> dat wil ik ook niet. Nee, hoeft ook niet. En uh, uh, volgende keer is het weer. Zou je nog een keer mee willen? Ja, zeker. Absoluut, dat is gewoon leuk.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 Uh, ja, je ziet dan een belangrijk iemand staan met een uh, navigatiebord. Of yes. hoe um, ja, noemen we het ook weer? Afstandbedieningen. Afstandbedieningen. Ja, je ja. hebt er vier op een rij ja. gewoon. Hartstikke belangrijk. Dankjewel, dankjewel. Meneer, u bent ook geweest, hè? Ja, ik ben een bewoner van het nieuwe unicum ja. En ik vind het een heel mooi initiatief van de. Uh,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 Ja. Oh, oh. ja. Komt u, ben ja. klaar. Drop. Filmen. Oké. Okay, daar gaan we. En daar gaan we. Yo. we Zo hé. Hey. Nou, dat gaat hard. Pas op hoor, dadelijk worden we gekort in onze snelheid. Nou, kijk nou hoe leuk. Ik snap helemaal dat de mensen dit echt superleuk vinden. Het gaat ook best hard. En je moet scherpe bochten maken.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 Hoe leuk dit is voor de mensen. Dus uh, echt een top initiatief. Dankjewel. Dank je, dank je wel. En het wordt vast een heel mooi uh, Formule 1-seizoen hier. Ben van was overtuigd. Weer moet wel een beetje meewerken, maar dan is het. Want is er nog een speciale uur voor kinderen? Uh, nee, we zijn open we iedere dag van 12 tot 9. Mits, het weer een beetje meewerkt. Als het regent, kunnen we niet rijden, want dat is gevaarlijk. Ja. Als er te veel wind staat, hetzelfde verhaal, dan is het ook gevaarlijk. Oh, okay. Dus dan, dan sluiten we. Maar ja, okay. en dan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 We gaan weer verder. Uh, en Marja, uh, waar hebben we naar geluisterd? Want dat klonk weer heerlijk. Sia, met Unstoppable. Unstoppable, nou, dat is typisch ZFM. We zijn unstoppable, we gaan gewoon maar weer lekker door. Uh, we hebben het volgende onderwerp. We gaan echt van de ene plek naar de andere plek. Uh, maar we gaan nu praten met uh, uh, Raymond, zeg ik het goed? Keuning? Keuning, ja. Helemaal goed gezegd. Uh, en die is hier met uh, hulpmond. Ja, ik, ik moet zeggen, dat is een hele lieve, hele rustige... Aardige hulpond. hoe heet die hulpond? Yankee. Yankee, oké. Okay. Ja. Uh, maar Yankee moeten we niet aaien als we hem nee, zo ja, tegenkomen. Nee, dat is een werk. Ja, Dus uh, Yankee moeten we met rust laten. Als je er iemand tegenkomt, niet Yankee aaien. Precies. Uh, goed. Dat zou mooi zijn. Ja, maar ik, mijn broer heeft ook een hulpond. mensen zeggen dan: oh, wat een lieve hond. En dan willen ze meteen ja. gaan. Maar dat is nou niet de bedoeling. Ja, precies. Ja. Ja. Uh, maar goed, dan gaan we het niet over de hulpond hebben. We gaan het hebben over Zandvoort Art. Uh, nou, heb jij wat uh, kunstwerk op je armen? Dus, uh, heeft dat een relatie met antwoord Art? Of is het... Nee, totaal niet. Nee, totaal, totaal niet. niet? Nee, dit zijn uh, wat herinneringen. Mijn linkerarm uh, staat toevallig... Uh, wat met uh, de reden van de uh, hulp om te maken heeft. Ja. PTSS. En dat is een uh, posttraumatische stress -stoornis. Ja. En, uh, nee, ik weet niet of je het zag bij binnenkomst... maar ik uh, nam de omgeving goed in me op. Ja. En uh, ja, ik ben hier nog nooit geweest. En dan, ja, zijn dat uh, gedragingen die ik dan vertoon op dat moment. Ja. En als hij dan bij me is op een nieuwe locatie, ja, ondersteunt hij me daarin. Ik kijk naar hem, hij spiegelt met mij. Als hij ontspannen is, word ik automatisch ook ontspannen. Ja, dus nou, hij ligt dat... te slapen, dus hij is ontspannen nu. Uh. Ja. Ja. ja. En, en dan, misschien is het een persoonlijke vraag, maar mag ik vragen waar dat het vandaan komt? Of... Uh, ja, ik ben uh, zowel uh, oud-politieagent ja. uh, uit Amsterdam... O, en, uh, en ik ben uh, veteraan. Ik ben uh, zowel in jo Joegoslavië als in Afghanistan geweest. Wow. En uh, ja, daar heb ik uh, wat in het rugzakje van meegenomen. Je bent niet de enige? Nee, nee helaas nee. niet. Ja. ja. Nou, ik vind het heel mooi. Ik ben uh, trouwens dol op tattoos. Ik heb er maar zelf maar een paar kleintjes. Dus ja. uh, Ik ben nog, moet nog beginnen met de uitbreiding. Uh, maar we, ja. hebben in <laughs> we hebben in Zandvoort best wel wat tattooshops. Dus het zou misschien ook wel leuk zijn in Zandvoort-Art... om een keer aandacht te geven aan ja. uh, tattoos. Dan heb je een verbinding met wat er nu in Zandvoort... heel veel uh, uitgeoefend wordt. Want ja. we hebben echt beroemde uh, tatoeëerders in het dorp. Dus ik ja. zie een leuke uh, aanknopingspunt? Ja, klopt. Het zijn zelf ook uh, heel vaak ook gewoon kunstenaars... Ja. Uh, uh, op het gebied van schilderen, et cetera. Dus we uh, ja. kijken naar uh, Strange Day Tattoos. Uh, Mitchell heet die, geloof ik. Uh, die is ook een uh, zeer kundige kunstenaar. Die maakt ook hele mooie kunstwerken. Ja. Voornamelijk met pastels. Nou, ik begrijp je dat jij heel veel gaat over de totaal van Zandvoort Art. Dus ik, ik, ik... Niet helemaal. Niet helemaal. Ja. Oké, okay, vertel. Wat, wat doe je bij Zandvoort, nou, Zandvoort Art? Art? Wat is Zandvoort een... Art? Mag ja. je ook meteen vertellen. Ja. <coughs> Zandvoort Art is een initiatief van de Rotary Zandvoort. Uh -huh. en, uh, Zandvoort Art is een, een, een jaarlijks terugkerend evenement in het weekend. Uh, in oktober ergens. Uh, ik geloof dat hij dit jaar rond de 11 oktober zit. Uh, dit jaar wordt het vijfde jaar, jubileumjaar uh, voor ze. Oké. Okay. Um, en ja, het is groeiende. Uh, er zijn diverse locaties, diverse kunstenaars die hun uh, werk laten zien. Uh, ja, het is een uh, levendig uh, evenement, uh, vind ik. En groeiend. En ik hoop uh, ook zeker blijvend. Ja, ja. Nou, het is behoorlijk groeiend uh, wat dat ja. betreft. Ja, en de reden waarom ik hier specifiek zit... gaat om de pop-up uh, locatie in het raadhuis, uh, ja. het oude raadhuis. Is momenteel niet in gebruik uh, uh, door de gemeente. En het wordt al een paar jaar, heb ik begrepen, voor diverse zaken wordt het gebruikt. Um, afgelopen jaar is voornamelijk beleefstandwoord aanwezig in het, uh, uh, op de locatie. Uh, ja, en daar worden diverse kunstuitingen uh, worden daar getoond. Uh, theater onder andere. Ja. Maar uh, ook uh, natuurlijk gewoon uh, de kunst in het algemeen. En uh, Aard, uh, hoe dat precies dus, uh, tot stand is gekomen weet ik niet. Maar Zandvoort uh, heeft een enorme pool aan kunstenaars. En uh, ja, uh, er is een contact onderling geweest. En er is besloten dat Zandvoort vanaf uh, maart dit jaar tot en met oktober... Uh, daar uh, haar uh, kunstenaars laat exposeren. Zandvoort um, uh, heeft behoefte aan vrijwilligers. Want ja. Ja, het bestaat uit uh, Christie, uh, dan moet ik het goed zeggen, Hansner Lotte. Ja. <laughs> het is een tongbreker. Of gewoon Christi zee. Uh, uh, zo ja, noemen wij haar ja, meestal hoor. Lanker, ja. Ja. Ja. Uh, maar je hebt dan uh, uh, ook nog uh, Leutien Wagenaar natuurlijk. Ja. En uh, Jeannette van der Spiegel. En sinds kort dan Mark Remijn. Uh, dat zijn eigenlijk de dragers, maar ja, die kunnen dat niet alleen. Uh, die hebben uh, vrijwilligers nodig, uh, die hadden een uitvraag gedaan. En daar ben ik op ingesprongen uh, van, joh, ik wil wel helpen. Um, toen werd ik benaderd om coördinator uh, te worden voor uh, de pop-up locatie. En uh, dat is eigenlijk uh, de, uh, de locatie klaarmaken, maar ook zorgen dat de kunstenaars erin en eruit kunnen komen... Oftewel het opzetten van hun, uh, van hun werken en het opruimen van hun werken. Uh, ik heb PTSS zoals ik al eerder zei ja. uh, en ik kan het niet alleen. Dus ik doe het met ondersteuning van uh, Pauline, mevrouw. Uh, en dat moet ook wel. Uh, zij is een beetje mijn filter. Ja. Uh, want ik mis eigenlijk ook uh, ja, uh, in de laatste jaren ook een filter. En dus uh, soms komen dingen wat te heftig bij me over. Dus zij uh, ondersteunt me daarin. En in het afgelopen jaar is uh, Mark Remijn is daar ook uh, bij aangesloten als coördinatie. Um, ja, um, wat ik zei, het loopt uh, sinds, uh, sinds maart uh, dit jaar. En uh, ja, tot nu toe succesvol. Elk weekend uh, toch wel veel mensen die komen kijken. Ja, ja dat is mooi. Uh, dat er veel mensen komen kijken. En het is, uh, ja, het is, ik kom er ook regelmatig. Het is natuurlijk tegenover mijn, uh, mijn uh, huis. Mm -hmm. Ik schrijf heel vaak over de toneelvoorstelling op de eerste verdieping. Maar uh, beneden vindt de echte kunst plaats. Dus daar, daar kom ik heel graag uh, mm -hmm. naartoe. Um, en uh, ik begrijp dat de huidige expositie... Nou ja, ik heb hier daar wat over staat. Hè? Erik uh, Klein-Schiphorst uit Hillegom. Die wonderlijke metalen schepsels maakt. Ehm... Um, Cora Klein, die exposeert gevarieerde schilderkunst. En Connie Wagner uit Zoetermeer uh, toont doeken van klassieke schildertechnieken. Uh, allemaal daar te zien. Uh, maar er zijn ook de foto's van jouw collega uh, Mark Remijn hangen aan de mm -hmm. handen. Kleurrijke Zandvoortse foto's. Maar die expositie is tot en met 24 augustus. Ja, klopt. Uh, de hele maand zijn ze vanaf vrijdag tot en met zondag zijn ze open tussen zover ik weet, 12 en 5. Die keuze maken de kunstenaars overigens zelf uh, wanneer ze open zijn. Wel in de tijden die aangegeven zijn door beleefsantwoord aan zandwoordaard. Ja. Uh, dus ja, dat, uh, het is een veelzijdige groep momenteel. En dat vind ik uh, persoonlijk wel heel erg leuk. Want uh, je hebt uh, twee keer schilderkunsten bij zitten. De een die wat traditioneler is en de ander die wat meer modern is. Um, uh, en je hebt natuurlijk, en uh, dat vind ik wel even leuk om te benoemen... de uh, Erik Klein Schiphorst. Um, die maakt dan uh, beelden. Ja, ik, ik heb ernaar gekeken. Het zijn materialen die voortkomen uit een, ja, volgens mij een garage of zo. En dan maakt hij hele wonderlijke beelden mee. En uh, ja, ja uh, ook best wel lijkend. Uh, hij heeft er onder andere ook een schaap staan en dat maakt ja. het dan weer interactief. Uh, als je daaraan draait, dan heeft hij van die kleine ja, schaapknuffels uh, met die geluidjes hebt hij erop en dat maakt dan uh, geluid. Grappig. Ja, en ik ben daar zelf benken geweest en dan komen binnen ja die vinden dat helemaal geweldig. Ja, en dat, uh, dat is natuurlijk wat je wil bereiken, een soort beleving. Ja. En uh, dat is het uh, ultieme, zeg ik dan altijd maar, uh, wat je als kunstenaar wil zien. Uh, dus dat vind ik wel heel erg leuk. Maar het neemt niet weg natuurlijk dat uh, Cora Klein natuurlijk ook prachtige kunst maakt. Uh, die is wat meer aan de moderne kant. En uh, Connie, uh, de wat meer de traditionele kant. En ja, dan uh, hebben we natuurlijk nog een fotograaf dus uh, Mark Remijn. Uh, ja, wat, wat ik voor hem heel erg kenmerkend is, is dat zijn foto's soms wel een schilderij lijken. En, uh, ja. Ja, en daar heeft hij zo zijn technieken natuurlijk voor. Maar ja, het resultaat is... Uh, ja, Heel erg uh, leuk om naar te kijken. Ja, ja het is echt prachtig. Uh, ik begreep dat er zelfs foto's uh, uh, naar de andere kant van de wereld verscheept zijn. tijdens de Formule 1. Uh, oh, ja, ja. Nou ja, die kennis heb ik ja. niet. Maar nou, dat zou heel goed kunnen. Ja, ja dat zal me niet verbazen. Want hij is een hele goede fotograaf. Ja. En hij, heeft, uh, hij is ook verbonden geweest aan uh, Pride at the Beach in het uh, verleden. Mm -hmm. En daar heeft hij ook de prijs gewonnen voor de, Samen met. Ik um, ben de voornaam vergeten. Keur, uh, die ook fotografeert: Edwin. Nee, een dame. Oh. Uh, en die hebben allebei toen de prijs gewonnen in Amsterdam. En toen vond ik het grappig okay. dat in Amsterdam op het museumplein in ja. de stad liep... de foto's van Mark Nico ja. en haar uh, dus uh, in Amsterdam uh, uh, te zien waren. Gewoon ja. op straat. Nou, geweldig, okay. Ja, Ja. ja. ja. Dus, nou, dat is een maar ook man. leuk dat je zo'n klein museum eigenlijk... Uh, en dan heb je ja. vier heel uiteenlopende kunstvormen uh, ja. bij elkaar. Ja, ja, en dat is wel grappig. En dat is uh, zeker nu met deze groep... Uh, is het heel veelzijdig, maar we hebben ook een groep uh, aanwezig gehad... die voornamelijk beelden maakte En die werden dan ondersteund door iemand uh, met schilderijen. En ja, zo wordt het wel een, een, een leuk geheel. En dat probeer je dan wel uh, heel aantrekkelijk te, te maken voor de bezoeker. En ja. dan kom ik een beetje om de hoek kijken. Want de kunstenaar laat het liefst natuurlijk zijn eigen kunst uh, zien... Uh, en dan probeer ik toch wel samenwerking met de kunstenaar... om het toch ook wel aantrekkelijk te maken voor de bezoeker. Dus niet zozeer vanuit het oogpunt van de kunstenaar te kijken... maar vanuit de bezoeker. En, ja, ja. en uh, ja, dat vind ik persoonlijk heel erg leuk om te doen. Ik ja, ja. De, de denk dat dat ook goed is, want ja, die bezoeker moet je trekken... en je moet ja. zorgen dat hij daar uh, graag blijft terugkomen. Ja, precies, precies. Ja. We hebben ook uh, de ruimtes uh, een klein kleurtje gegeven. Ze waren eerst wit... Um, uh, ja, de li het liefst heeft een kunstenaar wit, een witte achtergrond. Maar de muren zijn uh, in een embarkelijke <laughs> staat. Om het zo maar te zeggen ja. dat wit niet de juiste kleur is. Dus we hebben ze een kleur gegeven. Uh, en ja, een beetje richting een knip ook richting een museum. Dus we willen wel uh, museumkwaliteit laten zien. Um, en ook uh, beschikbaar stellen voor de kunstenaars. Ja. ja, en nu gaan jullie blijven dit initiatief ontplooien tot het met oktober. Ja. Uh, want dan gaat het natuurlijk wat anders gebeuren waarschijnlijk met, ja. met het uh, museum. Ja, uh, het is zo dat Bleef Zandvoort stopt uh, ja. met het raadhuis. Uh, uh, zij gaan zich volgens mij nu meer richten op Theater de Krocht. Ja. Um, uh, dus de gemeente heeft al een uitvraag gedaan van... Goh, is er iemand die gebruik wil maken van de locatie... Of Zandvoort Aard daarmee aan de slag gaat of de Rotary, ik heb geen idee. Dat weet ik nog niet. Dus vooralsnog is het tot en met oktober. Um, expresseren wij daar. De ja. Volgende maand staken we er zelf. Uh, want ik schilder zelf. Je schilder uh, zelf ook? Ja, Kijk. klopt. Ja, en dat doe ik nu sinds drie jaar. Um, en ik uh, volg een uh, vakschool voor uh, realistische kunst. Dat doe ik dan uh, part-time. Uh, en dan probeer ik eigenlijk de oude technieken uh, uh, uh, uh, te leren en dan toe te passen in het huidige, uh, uh, ja, in een schilderij, een uh, beetje met het oog op het, uh, op het leven nu, zeg maar. Ja. Dus niet zozeer wat er in het verleden uh, was, maar meer uh, ja, een uh, narratief uh, van, uh, van het heden. En dat is wel mijn doel, maar daar ben ik nog niet. Oké, okay, maar dit is wel leuk dat er dus allemaal kunstzinnige mensen in Zandvoort Aard ook betrokken zijn. Niet alleen van kunst houden. Ik, ja. bedoel, ik hou van kunst, maar ik kan het niet maken. Ja. Uh, maar ook mensen die er dus betrokken okay. zijn bij het maken van kunst. Ja, oh. nou, we hebben best wel wat kunstenaars hier uh, rondlopen inderdaad. En niet alleen schilders en niet alleen, uh, laat ik het zo zeggen, de beeldende kunst. Maar we hebben hier natuurlijk ook genoeg muzikanten, uh, acteurs, ja. uh, actrices, ja. uh, schrijvers. Uh, ja, en dat is allemaal een stukje cultuur natuurlijk. En we hadden het net al een uh, buiten de uitzending om over een stukje identiteit. En ik denk dat cultuur wel een onderdeel is van een identiteit van een dorp. Ja. En, uh, en ja, als je de cultuur zou verdwijnen, dan zou dat heel jammer zijn. Dus ik hoop zeker dat na het raadhuis er weer een uh, locatie komt... Maar kunstenaars uh, vrij hun werk kunnen tonen en uh, niet zozeer naar het museum moeten, ja. uh, omdat het dan achter een betaalde muur zou zitten. Dus uh, dat ik zou dat wel heel erg mooi vinden. Ja. Dus uh, laten Laat we hopen dat daar gaat uh, ja. Ja, ja, absoluut. En um, ik zie, ja, ik val mijn oog natuurlijk ook op in de in, in toelichting. Uh, het, het museum is natuurlijk open op vrijdag, zaterdag en zondag van 12 tot 5. Mm -hmm. Volledig gratis te bezoeken. Ja. Um, in de avond zien we natuurlijk de die verlichte etalages. Dat is ja. ook heel leuk. Ja. Iedere avond denk ik, ze zijn hard aan het werk in het gemeentehuis. Maar dat, uh, <laughs> <laughs> dat is dan niet het geval. Um, en, maar er is ook een bijna borrel op vrijdag 22 augustus om half 5. Dus er is nog geen race-expositie in, uh, in, uh, in, uh, in het Oude Raadhuis? Nee, dat nee, zal er ook niet gaan komen, heb okay. ik begrepen. Ja. Uh, uh, uh, het onderwerp is niet aan de orde, laat ik het zo zeggen. In het weekend van het, uh, is het overigens dicht, het Raadhuis. Het is niet uh, ter beschikking voor kunst en het zal een ander voor andere doeleinden gebruikt gaan worden. Maar wat, maar wat is de Beinus Finish Borrel op 22 augustus bij jullie? Ja, dat is dus, uh, uh, de kunstenaars uh, die exposeren, die worden allemaal aan elkaar gekoppeld. En die kunnen ervoor kiezen om eventueel een opening of een sluitingsborrel te houden. Oh, okay. Dus dat is een eigen initiatief. Dus en, is het en, die van uh, de kunstenaars die er nu zijn, die organiseren dan een soort afscheidscontactie? Ja, je opent ja. eigenlijk je expositie. Dat is vrij normaal in een ja. galerie. Dus, uh, en dit, dit, maar deze kunstenaars die doen een, een sluiting. Want ze houden ja. de 22e op. hè? Ja, ja. 24e op. Ja. En vrijdag hebben ze er bijna finishbord. Ja, leuk. Een leuk idee. Uh, ja. Ze zijn de eerste die het doen. Dus uh, ja. nou, wat ik volgend, uh, weekend, uh, of, uh, volgende maand ga doen, dat weet ik nog niet. Ja. Uh, met de groep. Dus, uh, maar misschien doe je weer een opening. Dan hebben we de twee <laughs> achter elkaar. <Ja>. <laughs> <laughs> dat is allemaal kunnen inderdaad. Dus. Ja. Ja. Nou, dankjewel voor al deze informatie. Um, ik zal hem maar eventjes voor de luisteraars... je kan daar iedere vrijdag, zaterdag en zondag... van 12 tot 5 gratis naartoe. Allemaal heel uiteenlopende exposities altijd. Meestal drie of vier verschillende kunstenaars. Um, dus ga vooral uh, kijken. Loop er gewoon even naar binnen. Je kan er tien minuten rondlopen. Uh, soms is het heel erg boeiend. Dan loop je er misschien een uur rond... als je dingen wil zien. Uh, het meeste is ook te koop. Als ja. je iets zou willen kopen en mee naar huis willen nemen... Um, is er nog iets anders wat ik... Uh... Ja, de toevoeging uh, dat buiten ons uh, natuurlijk ook uh, theater plaatsvindt, uh, onder andere vanuit de Toverschool. Uh, en ik geloof dat er uh, nog steeds een, een uh, pop-up is van een oude strandtent, uh, wat ja. met veel overgaven. En de komende drie maanden staat Sabrina Vermeulen de, uh, als hondenfotograaf in, uh, in het raadhuis. Dus ja, het wordt uh, volop gebruikt. Het wordt volop gebruikt. Als je meer wil weten, kan je gewoon in de Zandvoortse kant kijken ja. wat er allemaal Elke precies maand te wordt is. Iedere maand een nieuwe agenda. Ja. Nou, dank je wel voor, uh, voor je komst naar de ja. studio. En uh, Marja, we gaan weer naar een lekker stukje muziek luisteren. Gay uh, okay, Sebastian met uh, Before I Go. Nou, wat een toepasselijke song. <laughs> Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. ZFM.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 Never been a friend To the dreamer, to the lover To the one who needs to win But Watch out, kiss you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 Dat was weer een prachtig nummer wat we gelu geluisterd hebben. Uh, kun je nog één keer herhalen wie dat was? Want ik ben het weer vergeten. Gay, gay Sebastian. Guy Sebastian. Ja, en wat zong je? Before I Go. Before I go. Nou ja, ja, voordat we weggaan, hebben we nu onze laatste gast in de studio. En dat is uh, Bram Berg van de Boerburgerbeweging, de BBB. Uh, en ik heb inmiddels een sidekick gekregen. Rob de Graaf. Uh, die is ook aangesloten uh, ja. om uh, het vuur aan de schenen te leggen van uh, Bram. Die zich daar helemaal geen zorgen over maakt. Nee, dus absoluut, dat ja, daard, weet Bram wel beter. <laughs> Welkom uh, Bram. Ja, leuk hier te zijn. Ja, we hebben hier een hele uitgebreide introductie voor jou. Uh, die gaat niet helemaal uh, voorlezen. Uh, uh, want je bent geen onbekende binnen de BBB... maar je bent ook geen onbekende binnen Zandvoort. Ja. Dus dat hoeft dat niet allemaal uit te leggen, denk ik. Maar wel, wat interessant is... is dat jij op de kandidatenlijst staat. Ja. Uh, en dat je daarvoor gevraagd bent. Uh, dus uh, vertel ons daar eens iets meer over. Ja, en misschien ook over wat je doet in Den Haag. Ja, laat ik beginnen met het zeggen dat ik echt ontzettend trots ben dat ik op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen sta. Dat is iets wat voor weinig is weggelegd, zeker in Zandvoort. De laatste keer dat Zandvoort een kandidaat had, dat was Marco Deen met de Tweede Kamerverkiezingen. Die is nu ook Tweede Kamerlid. Uh, maar dat gebeurt toch niet iedere verkiezingen dat er een Zandvoorts kandidaat uh, ergens op een lijst staat. En dan nog laat staan van de regeringspartij. Daar ben ik echt wel uh, echt serieus trots op. True. En ik werk al een aantal jaar voor BBB. 2023 ben ik na de Provinciale Statenverkiezingen begonnen voor BBB Noord-Holland. Die hadden een echt ontzettende verrassende winst geboekt. Noord-Holland is natuurlijk een superstedelijk gebied. Dus er waren eigenlijk weinigen die hadden gedacht dat ze daar de grootste zouden worden. Dus in ondersteuning van die fractie daar hadden ze twee medewerkers nodig. Nou ja, in die ondersteuning kon je echt aan alles denken. Dat was het opstellen van moties, het doornemen van, van ingekomen stukken van de post... Het is echt uh, zeg maar alles wat je, je kan bedenken waar een uh, statenlid bij ondersteund moet worden. Nou, daar was ik dan voor samen met één collega, Jacqueline, heb ik altijd heel fijn mee samengewerkt. Uh, daar heb ik een jaar gewerkt en na dat jaar heb ik de stap gemaakt van uh, de provinciale statenfractie naar de Tweede Kamerfractie van, uh, van BBB. En daar werk ik nu uh, ruim anderhalf jaar met, met heel veel plezier. Ja, en dat, dat is eigenlijk een beetje een vogelvlucht. Ja. Ja. En dan zeggen ze altijd, uh, Den Haag is een slangenkuil. Uh, voel je je daar wel een beetje thuis? Je komt uit de visserij, hè, de paling en met snot is natuurlijk ook zoiets. Dus, uh... Ja, nee, ik herken het beeld dat Den Haag in het algemeen een slangenkuil is. Dat herken ik wel. En dat zal ja. iedereen die in Den Haag werkt, uh, herkent dat wel. Maar ik voel me wel heel erg gesteund door, de, door gewoon mijn collega's van BBB. Wij hebben echt zo'n ontzettend leuk team met alleen maar... Aardige en sympathieke mensen. Echt. Ik voel me heel gesteund door collega's en door Kamerleden waarvoor ik werk. En het is inderdaad, wat breder is: Den Haag uh, in omgang met andere partijen is het vaak een slangenkuil. Maar goed, ik uh, trek me daar niet zoveel van aan. Ik ben gewoon heel blij dat ik in een leuk team werk en uh, voor een partij waar ik achter sta. Ja, Dat verschilt het heel veel met uh, Zandvoort. Want als ik het zo kijk, is het een Zandvoort... is ook wel vaker vorm van een slangenkuil. Soms zou ik zeggen bijna een leeuwenkuil. Uh. Nee, dat is eigenlijk totaal onvergelijkbaar. Weet je, Zandvoortse uh, gemeenteraad vergadert drie keer per maand. Nou, ja. Den Haag vergadert tien keer per dag. Uh, het, het is wel echt heel onvergelijkbaar, maar... Um, ja goed, de enige vergelijking die je zou kunnen trekken... is dat er bepaalde partijen hier in de gemeenteraad... ook daar in de Tweede Kamer zitten... en vaak hetzelfde inbreken. Soms ook niet, maar vaak ja. wel. Maar verder is het echt totaal onvergelijkbaar. Nou zei je net... Uh, BBB uh, grote winst gaat op Noord-Holland. Want het is geen stedelijke... dat uh, is een stedelijke omgeving. Uh, maar de BBB staat toch niet alleen maar voor uh, boeren? Hoop ik, denk ik. Nee, nee, nee, nee, nee absoluut. Nee. nee, maar goed. Ja. Is wel, uh, ik weet nog, het weekend voor de verkiezingen... toen van Provinciale Staten ja. stonden we op... Ik geloof 12 procent. En uiteindelijk hebben we 33 procent gehaald in Noord-Holland, aan het aantal stemmen. Ja, dat is echt, uh, ja. dat is inclusief waterschapsverkiezingen hoor. Dus het is wel, uh, alleen de Provinciale staat is wat minder. Maar dat was echt wel, uh, dat had echt, hadden echt weinig mensen verwacht. Ondanks dat we inderdaad niet alleen maar voor de boeren en het landelijk gebied staan. Maar echt, dat was uh, een bijzondere winst. Ja. ja, en ik weet ook nog, ik was toen op de verkiezingsavond in Deventer was dat... En um, dan sta je met, met een zaal vol bbbers, sta je te kijken uh, naar het nos uh, journaal over de uitslag die binnen gaat komen. En we wisten wel dat er wat aan zat te komen, want we voelden dat dat was gewoon een gevoel wat we allemaal hadden die avond. En, uh, maar toen de eerste exit poll die kwam, dat was voor de provinciale staten van Noord-Holland. Nou, en toen waren we in die exit poll nog negen zetels, en de VVD toen zeven, dat is toen uiteindelijk allebei uh, acht geworden. Maar wij wel een hoger stemmenaantal. Nou, dat was echt zo ongelooflijk. Ik weet nog heel goed de voorpagina van de Telegraaf de dag daarna. Kaboom met drie B's. Ja, dat was het gevoel van die avond ook <laughs> ja. ja, Dat was echt wel een bijzondere avond. Die verkiezingsavond uh, van WBB in Dever... toen met Provinciale Statenverkiezingen. Was echt, uh, dat zal niet snel geëvenaard worden, dat gevoel dat ze daarbij hadden. Dat kan ik me voorstellen. Want ja. als je kijkt naar de peilingen... dan ziet het er niet ja. zo heel erg gunstig uit... Ja, klopt. Ja. Ja. En dat is vaak de prijs die je betaalt voor regeren. Dat is uh, niet om het uh, erin te wrijven, Rob. Maar jij zet er bij D66, jullie weten er ook alles van. Ja. En de, dat is niet per se partijgebonden. Maar dat is dat je uh -huh. een verkiezing ingaat en een kabinetsformatie ingaat... met bepaalde standpunten. En ja, als je in een coalitie van 88 zetels... wat uh, PVV, VVD, NSC en BBB was. Die ja. hadden 88 zetels met elkaar. Ja, daar is BBB zeven zetels van. Dus het is niet gek dat je niet alles bereikt wat je wil bereiken. Maar als, aan de andere kant, als ik nu terugkijk op uh, nou ruim een jaar wat we nu in de coalitie zitten, denk ik dat het toch ook wel logisch is dat we sinds mei afgelopen mei stonden we op twee zetels in de peilingen. Nou, nu staan we ongeveer op vijf in de peilingen. Ja, dat, dat vind ik niet gek als ik nu bedenk wat we in een jaar gedaan hebben. En ik denk dat we daar allemaal heel trots op mogen zijn, alle BBB'ers die daaraan hebben gewerkt. Ja, absoluut. Roy, mag ik nog een vraag stellen? Zeker. Uh, Bram, even, even een stapje terug. Uh, je, heb jij je gekandideerd om op de ja. lijst te komen te staan? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Een, uh, een sollicitatieproces, zo moet je het zien. Ja. Ja, dus en je iedereen... bent op plaats 33 terechtgekomen? 31. 31, 31 zelf. Kijk aan. Ja, dat Kijk gaat aan. hard. Dat <laughs> gaat heel hard. O, je steeds winst. Ja, ja. Zo kort kan dat gaan. Ja. Zo snel kan dat ja, gaan. Ja, nee, het was een soort uh, sollicitatieproces. Dus iedere, uh, ieder BBB-lid kreeg een mail... Dat je je kandidaat kon stellen voor de Tweede Kamerlijst. Uh, nou, Dat hebben we heel veel gedaan. En uiteindelijk zijn er van al die mensen die wat hebben 50 op de lijst beland. En uh, ik ben voorgedragen op uh, plek 31. Want het is nog wel een conceptlijst. Het moet nog vastgesteld worden door de ledenvergadering. Maar uh, nee, echt onwijs trots dat ik überhaupt een plekje op die lijst mag krijgen. Dat is echt voor weinig weggelegd. Nou, dat mag je zeker zijn. Ja, zeker weten. Er zijn er maar 50, dus... Uh... Dat hebben wij nog nooit bereikt. Nee. Nee, nee, nee, nog, nee, nooit. nee <coughs> nog nooit. Nog <coughs> nooit. De lijst <dongen>. Ja, misschien. <laughs> uh, nee, maar ik vind het... Uh, uh, je, je hebt nu best wel veel ervaring opgedaan. maar je was natuurlijk ook in Zandvoort al een heel erg jong... Uh, uh, ja. actief uh, lid in de politiek. Ja, ik had mijn eerste gesprekken met, met Jerry en met Kim van, uh, van Jong Zandvoort... had ik toen ik 16 was. En ik was 17 met de gemeenteraadsverkiezingen. Dus überhaupt nog te jong om raadslid uh, te worden... Ja. En uh, nee, dat klopt. Ik was er heel jong bij, ja. En uh, uh, op de langere termijn zie je nou voor, uh, een politieke toekomst voor je? Uh, ja, ik, ik heb... sta er altijd een beetje dubbel in. Aan ja. de ene kant vind ik dat als je ergens goed in bent... moet je daar je werk van maken. En ik niet om te zeggen dat ik goed ben in, in politiek... maar ik zeg wel eens gek schreeuwen tegen mijn broer. Mijn broer is Timmerman en die heeft echt daar zoveel talent voor. En uh, ik heb zijn geduld gekregen... om uh, honderden pagina's aan rapporten te lezen. En hij heeft mij echt de hand gekregen om te timmeren. Nou, zo zie ik dat. Ja. En ik heb het geduld om, om dit uh, mee te maken. Maar aan de andere kant vind ik ook... Je moet, ik, het, ik vind het heel ongezond... als mensen hun hele leven in de politiek zitten. Dat, dat meen ik ook echt. Um, dus ik, ik ga er absoluut niet van uit... dat ik nog over twintig jaar hetzelfde doe... of laat staan over tien jaar. Ik wil me er nu voor inzetten. En uh, daarom heb ik me nu ook uh, gekandideerd omdat je, je moet ijzersmeden smeden als het heet is. Nou, ja. ik uh, voel me echt verbonden met BBB. Ik sta daar echt achter. Ik uh, ken de partij goed. Ik werk er al een aantal jaar voor. Dus je moet ijzersmeden smeden als het heet is. Daarom heb ik me gekandideerd. Maar ik vind wel serieus dat, dat niet iedereen in de politiek een carrière in de politiek moet nastreven. Zeker als je mijn leeftijd hebt. Dan is het echt serieus ongezond om te denken... dat je nu tot en met je pensioen nog, uh, nog in de politiek gaat zitten. Dus dat, dat idee heb ik absoluut niet. Nee, maar je kan natuurlijk ook besturen. Dat is weer misschien minder politiek. Ja... Ja, hangt er vanaf wat je bedoelt. Ja, ja. ja Als ja. je echt openbaar bestuur, dus of uh, bewindspersoon of wethouder of burgemeester, dat is wel echt nog serieus politiek. Dat, dat zou ik ongezond vinden als je dat van jongs af aan tot je pensioen zou doen. Ja. Maar uh, ja, je bestuur van een stichting of zo, dat is natuurlijk alweer heel anders. Dus, maar dat is ook wel minder openbaar bestuur. Maar echt openbaar bestuur, dus uh, bewindspersoon, burgemeester of Kamerlid of zo, of gemeenteraad zit, zou ik echt ongezond vinden als, ja. als ik dat nu nog 50 jaar zou doen. Maar je zit net met al die talenten die je hebt. Iedereen heeft andere talenten. Maar jij kan al heel goed al die stukken doorlezen. En al dat soort dingen. Wat een ander misschien meer niet kan. Dus dan zie ik in jou niet uh, een vervolg als uh, Timmerman. Uh, zoals je broer. Maar nee. hij zal waarschijnlijk wel iets ja, bestuurlijks. Uh, Timmerman zal het niet worden. Nee. Nee, nee. nee ja, goed. Ik, inderdaad, dat zeg ik ook. Het is heel dubbel. Aan de ene kant vind ik dat je moet doen waar je goed in bent. Maar aan ja. de andere kant zou ik het ook heel, gezond, heel ongezond vinden. Als ik hier nu zou zeggen, ja, ik wil nog 50 jaar in de politiek zitten... Ja, dan, dat dan is echt niet hoe het, uh, maar, hoe het uh, bedoeld is. Dan ben je voor, bij voorbaat vastgeplakt aan het politieken. Ja, ja, ja, en dat is absoluut niet mijn intentie. Maar ga je ook een, een persoonlijke campagne voeren? Want plek 31, laten we reëel zijn, dat is nou niet echt een verkiesbare plek. Maar we weten allemaal hoe het werkt. Je kan met voorkeur stemmen, kan je natuurlijk heel erg hoog op die lijst komen... en zelfs wel de Kamer in kunnen. Ga je dat doen? Is dat jouw ambitie? Nou, het is een beetje naïef om, um, om nu te zeggen. Ik ga straks. Ik geloof dat je bijna 20.000 stemmen nodig hebt. als individu om een voorkeurszetel te halen. Ik zou het heel naïef van mezelf vinden als ik hier nu ga zitten en zeggen. Ja, daar ga ik voor. Mm -hmm. Nee, ik ga ervoor om. Uh, nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik heb mezelf gekandideerd. In mijn sollicitatiewies heb ik het ook gezegd. Uh, ik sta echt achter BBB. En ik wil eraan bijdragen dat we bij die verkiezingen straks gewoon een groot succes halen. En ik zou het heel mooi vinden als ik in Zandvoort. en wat breder Zuid-Kennemerland. gewoon een soort setje kan zijn voor mensen die twijfelen tussen BBB en andere partijen... die qua standpunten misschien op ons lijken. Ik zou, het is echt mijn doel om het setje te zijn voor sommige mensen... die twijfelen tussen BBB en andere partijen... Uh, om die toch over de streep naar BBB te trekken. En of dat dan 20.000 mensen zijn of 50.000 of 100... ja, zoveel mogelijk, daar hou ik het op. En verder heb ik niet uh, de illusie dat ik uh, 20.000 voorkeurstemmen haal... en uh, zomaar even Kamerlid wordt. Zo werkt dat niet. Maar aan de andere kant, jij zegt net peilingen. Ik weet nog, twee jaar geleden hadden we Tweede Kamerverkiezingen. En twee jaar geleden in augustus stond BBB nog op 30 zetels. En in november hadden we toen 7 zetels. Dus toen hebben we de andere kant gezien. Ja. Nou ja, het, ook niet dat ik nu zeg dat ik ervan ga dat we 30 zetels halen. Maar het is allemaal mogelijk. En zo sta ik er ook in. En wat ik zeg, het is echt mijn motivatie om mensen die twijfelen tussen BBB en andere partijen het setje te geven, dat ze toch voor BBB gaan. Oké, okay, dus je gaat wel iets aan een persoonlijke campagne doen. Ja. Heel ja, en dat is ja. ook, het BBB heeft met name ingezet op uh, regiospreiding. Dus dat we niet twintig uh, ka uh, kandidaten uit Amsterdam hebben... en geen twintig uit Den Haag, zoals andere partijen wel eens hebben gehad. Maar dat we echt kijken naar waar zitten onze mensen, waar ligt onze kracht... en hoe verdelen we dat over het land... zodat we allemaal met een ander perspectief naar de politiek kijken. En dat is een beetje het idee. En um, nou ja, ik vind het heel bijzonder dat er een Zandvoortskandidaat op die lijst staat. Weet absoluut, je, dat echt, ja, uh, absoluut. Echt vorige tweede kamerverkiezingen was de dichtstbijzijnste kandidaat voor ons, zeg maar. als je dat op de kaart zou bekijken, was volgens mij Beverwijk voor BBB. Ja, niet dat dat ver rijden is, maar het is toch wel wat anders. Bijvoorbeeld vorige week was uh, heel erg in het nieuws die BTW-verhoging op overnachtingen. Ja. ja, uiteindelijk, ik heb daar met een paar mensen over gehad. Kijk, BBB is natuurlijk een regeringspartij, dus ik kan hier niet zomaar zeggen, ik vind het niks en we gaan het terugdraaien. Maar, de, en als regeringspartij sta je ook voor keuzes die je maakt. Bijvoorbeeld, we hebben heel veel geïnvesteerd in kernenergie. In woningbouw gaan een paar miljard extra naartoe. Een paar honderd miljoen naar ouderenzorg. Ja, dat geld moet ergens vandaan komen. Dus dat snap ik ook. Maar aan de andere kant vind ik ook... Uh, vind ik het bijna tekenend voor waarom ik me graag kandidaat wil stellen. is Stel nou, je had in het proces, in aanloop naar die btw-verhoging... iemand aan tafel gehad waar je zegt... hé, hey, maar luister, ik woon in een dorp. Daar leven we van toerisme. En als je dan de btw op toerisme gaat verhogen... Ja, vind ik niet zo'n strak plan... Ja, dan had die uitkomst misschien wel anders geweest. En ik zeg niet nogmaals dat ik dat nu kan terugdraaien... of dat we dat uh, met Prinsjesdag allemaal weten recht te breien. Maar dat is wel de reden waarom BBB zo inzet op spreiding, Namelijk dat we allemaal onze eigen ervaring meenemen. En dat is dan in mijn geval dat ik weet dat ik uit een badplaats kom... die leeft op toerisme. Ja. En uh, uh, ja, goed, da dat is eigenlijk in het kort... Um, waarom ik denk dat regio regiospreiding zo belangrijk is... en waarom ik denk dat Zandvoorters er heel veel aan hebben... om straks op een Zandvoortse kandidaat uh, te gaan stemmen. En je zei het netjes, heel mooi, in het kort. Dat gaat je niet lukken. Nee, de je campagne is al begonnen, Roy. De campagne is al begonnen. Uh, maar we gaan uh, Bram zeker terugzien uh, hier uh, in de studio... en luister, uh, horen op de radio. Uh, en waarschijnlijk ook heel veel zien in, in de omgeving. Uh, want we moeten wel naar uh, de uitspijten. Want uh, Marja heeft nog een heerlijk stukje muziek voor ons voordat we het programma gaan afsluiten. Ja, en uh, de, de, eigenlijk duurt hij al tot het eind, want we hebben nog maar 2 minuut 15. Dus. Uh... Misschien kunnen we meteen even afscheid nemen. Ja, bedankt iedereen voor het uh, luisteren. U kunt nu nog gezellig naar uh, Ben op het uh, Kerkplein. Om te kijken naar de macreden die gerookt worden. En ze natuurlijk ook kopen en proeven. Uh, en morgen uh, heerlijk naar uh, Roundhead uh, op het, uh, bij de spot. Om nog even te sporten. En we gaan nu genieten van het ja. laatste stukje muziek. Gilbert Silva met uh, Nothing Rhyme.